1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod... en trok ook de steun in die ze vorige week gaf aan Nederlandse deelname aan de handhaving van het wapenembargo tegen Libië. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Van PVV, SP en Partij voor de Dieren was al langer duidelijk dat ze tegen Nederlandse deelname van handhaving aan het vliegverbod zijn. Maar daar voegde GroenLinks zich dus bij. Volgens de fractie lijken de verschillende NAVO-partners er verschillende visies op na te houden. En is er veel onzekerheid over wat er precies onder de operatie valt. Door op dit moment in te stemmen draagt Nederland medeverantwoordelijkheid voor alle militaire operaties van alle NAVO-lidstaten in Libië, zei groenlinks kamerlid El Fasset. Hij wees onder meer op uitspraken van de Amerikaanse minister Clinton... over het leveren van wapens aan de opstandelingen. Minister Rosenthal herhaalde dat de VN-resolutie daar geen ruimte voor biedt. Van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn gisteren meer dan 2000 Tunesische vluchtelingen... per boot naar het vasteland gebracht. De Italiaanse regering had militairen gestuurd voor de operatie. Premier Berlusconi heeft beloofd dat alle Tunesiërs binnen drie dagen van het eiland zijn gehaald. Op Lampedusa, een eiland van 5000 inwoners, zaten eerder deze week 6000 Tunesische vluchtelingen. De lokale bevolking beklaagt zich over het afval dat de Tunesiërs achterlaten. De bewoners, die veelal afhankelijk zijn van het toerisme, vrezen dat veel toeristen Lampedusa links zullen laten liggen. Bij de kerncentrales in Fukushima is een man gearresteerd die met zijn auto een toegangshek had geramd en verboden radioactief gebied was binnengereden. Aan achtervolging door de politie kon de man worden aangehouden. Hij werd eerst ontsmet en toen naar het politiebureau gebracht. Wat het motief van de werkloze Japanner was, is onduidelijk. Het weer bewolkt met minimaal rond 8 graden. Overdag valt verspreid een beetje regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het noorden... tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Kaza Luna, Plex Bolmeier. En de eerste reacties komen ook al binnen via e-mail op een andere uit Thailand van um, Leon die daar in Chiang Mai is zit te luisteren via internet. Terwijl ik naar jullie en naar de dagelijkse geluiden luister, terwijl ik in Thailand zit en andere geluiden te horen zijn dan in Nederland. Een paar jaar geleden zat ik in een flat en om vijf uur morgens niemand op straat... alleen een fanfare met blazers en trom. Niet voor te stellen in Nederland op dit vroege uur. Nu zit ik tegenover een tempel en daar hoor je s'morgens vroeg de monniken prevelen. Bidden, al versta ik er niets van. Ik ben de Thaise taal niet machtig. Als Chiang Mai ontwaakt, hoor je het lawaai van motoren en auto's... en het geschreeuw van mensen. Een andere cultuur, je moet lawaai maken... zodat je weet dat er nog leven is... Op het ogenblik is het stil en kun je de stilte horen. En op dit huur hoor je Casaluna in huis. Heel veel groeten vanuit Chiang Mai in Thailand van Leon, dankjewel. Dat is leuk. En ik hoor ook al een reactie van, of ik lees een reactie van C. Jansen via e-mail. Als jong menneke vroeger een aantal concerten gegeven met De Harmonie en het bijaard, bespeeld door Arie Abanes... Dat is een beroemde bijaardier. Bijaardier boven in de toren, dirigent met hoofdtelefoon op... en walkie-talkie, contact met de bijaardier... en zo samen leuke muziek gemaakt. Het was erg leuk. En zo zijn er meer eh, reacties. U kunt natuurlijk reageren op het verhaal van Joost van Balkum... Eh, bijaardier en wat voor een... met alles wat met de bijaard te maken heeft. Misschien bent u wel eens boven in een toren geweest. Heeft u met hem of met anderen gezworven over het dak van zo'n... Sint-Jan bijvoorbeeld, en volgens Joost van Balkum... als je daar loopt in de dakgoot, dat mag tegenwoordig al helemaal niet meer... zeker niet nu die gerestaureerd is... dan heb je het gevoel met die bogen die daar ontspringen... Um, dat je in een soort versteende fontein staat. Dus op 30, 40 meter hoogte in de lucht. Al een eindje richting de hemel. Nou, misschien heeft u zelf ook wel dat soort ervaringen... en kunt u erover vertellen. Wat ik ook een erg leuk vind, is um, de vraag of u wel eens luistert naar de stad... En waar dan precies? En wat hoort u dan? Mijn mooiste geluidservaring is altijd... en ik weet niet of het nog steeds is, maar ik denk het eigenlijk wel... in de Jardin de Luxembourg in Parijs. Dan kom je uit die heksenketel en is het altijd een chaos. En, en, en een knetterende herrie en dan stap je die jardaan binnen... waar het ook altijd hartstikke druk is met mensen... maar dan wordt het opeens stil. Dat is heel gek. Je hoort al die mensen keuvelen en kwebbelen... en je hoort nog wat eendjes en vogeltjes... Maar dan wordt het een soort van stil die als een wak is in de stad. En daar word ik altijd heel erg gelukkig van. Je hoort op de achtergrond natuurlijk nog het gezoem van Parijs. Maar daar in de Jardin de Luxembourg kom je even helemaal tot jezelf. En het heeft met het geluid te maken. En ik weet niet hoe het komt. Misschien kan iemand mij de verklaring geven. Dan mag u natuurlijk ook bellen met 0800 1121 En verder ook al uw eigen verhalen over... Luisteren naar de stad en de plekken. Oh ja, dat, kwam, wat, wat, dat werd ge getwitterd. Dat vond ik ook wel heel leuk. Van uh, Michiel. Drie bergen. Vandaag klonk Wageningen als een zompige voorjaarsklassieker. Druppels op het raam, het knarsen van een zeem, toen de wind mee, het zuizen van natte banden, doorsmeerde remmen, tenslotte alleen het ritme van mijn eigen adem op de Wageningse berg. En een, een, een andere tweet komt uit het hoge noorden. Voorrecht van wonen in Den Helder. Het geluid van de stad is het geluid van de zee, de haven, de wind. Zo heeft elke stad, elke plaats, zijn eigen ziel, zijn eigen karakter. Met of zonder bijaard. En denk ik dat ik inmiddels genoeg gepraat heb om El-Jakim aan het woord te laten. Dag el Yakim. Hallo. Hallo. Waar wil jij op reageren? Op de bijaard. Op de bijaard? Welke? Want ik vind het zo leuk dat hij vraagt om een verzoeknummer. <laughs> ja. En dan hoop ik dat alle 150 bijaarden van, Amsterdam, van Nederland... Ja. tegelijkertijd ooit een keer datzelfde verzoeknummer zouden <laughs> kunnen doen. Ja, dat is pas een ambitieus plan. En dan meten zo. hoeveel mensen het kunnen horen. Ja, dat, is, dat vind ik een heel goed idee. Alle, alle bijaardiers alle landen verenigt u. Nee, um, niet alle landen. Nou, lage landen de, al, alle lage landen veredigt u, die hebt gelijk. Dat het Ex juist zo fascinerend dat het een, een Nederlandse cultuur is. Ja, dat is waar. Nou ja, Van Belgi Münster tot Noord-Frankrijk, zei hij. Ja, dat is waar. Maar ja, er zit dus ook nog wel een stukje België bij en Noord-Frankrijk. Ja, Noord-Frankrijk. Ja, precies. Dus het is niet alleen Nederland. Nou, en Münster ook, hè. Dat, ja. is dat stukje Duitsland wat tegen Nederland aan ligt. Dus ja, dat moeten we misschien ter zien terug te krijgen, ja. ja. Um, maar... Um, wat, zou, wat, wat moeten ze dan spelen, allemaal tegelijk? Nou, dat ga ik zo zeggen. Maar ik zelf woon uh, in de Jordaan, in Amsterdam. Je weet dus al op te bouwen, hoor. En uh, ja. daar, uh, daar speelt dus heel regelmatig de bijuit uh, van, uh, van de Westertoren. Ja, natuurlijk. Tussen twaalf uh, uh, en half één, middags, dan zijn er concerten zomers. Mm -hmm. En dat is echt heerlijk om... Uh, om die man, ik weet niet eens wie dat is, ik geloof een meneer Zwart, die dat doet. Dat is een heel gevarieerd uh, repertoire. Ja. En dat, uh, nou, dat is echt zo kostelijk om daar even stil van te zijn en gewoon te luisteren wat die man doet. Ga je dat dan nou, ook echt zitten doen? Ja, nou, op een balkonnetje en ik woon er een paar honderd meter vandaan, maar het komt uh, erg goed door. <laughs> ja, dan moet je wel van zijn smaak houden. Nou, dat doet er niet eens zoveel toe. Want uh, uh, het, het, het, dat instrument, honderden jaren oud, ja. dat, dat blijkt nog zo goed te werken in onze moderne tijd. Want ik hoorde de bijarts zeggen, ja het moderne stadsgeluid overheerst het, zo, er wordt ja. minder goed geluisterd. Maar ik weet het zo net nog niet. Want nee. ik zelf althans, en ik ken heel veel mensen hier om me heen die... Uh, die maken daar tijd voor om te luisteren. En ik zie ook wel mensen op straat staan die echt staan te luisteren. Ja, dat, dat snap ik. Als ik het hoor, dan ga ik ook altijd even stilstaan. Want, want wat betekent dat dan voor jou in het, in het leven? Nou, die enorme kracht die, die, die eeuwen geleden bedacht is... en die tot in onze eeuw, met, met al die prachtige moderne middelen... en minder mooie moderne geluidsbronnen, dat die toch... Uh, ja, de, de, de, de aandacht weten vast te houden en weten ja. los te wrikken zelfs uit uh, dagelijkse beslommeringen. Ik vind het echt fantastisch. Iets wat de tante tijds doorstaat. Ja, ja. en dat, dat de gemeenschap daar geld voor over heeft om die mensen dat werk te laten doen en, enzovoort. Ja, ja. Mooi. Ja. Maar dat verzoeknummer? Ja, ja. <lacht> ik hoop op uh, Frank Sappa en Captain Bifar. <lacht> <Gelach> Hot Rats. Dat is een hele mooie tune. <laughs> kan je het zingen? Nee. Frank, Zap Frank Zappa Captain en Captain... Captain Bivard is pas overleden. Ja, zeker, ja. En, en ik die... Captain uh, uh, Frank Zappa al vervangen. Maar zij samen dus, begrijp ik. Ja, dat, dat is een... een, een, een zesde of zevende LP van Zappa. Ja. Die hele LP heet ook... het uh, hele album heet Hot Rats. Maar de, de tune van dat, uh, van, dat, van dat album... het nummer... Openingsnummer is het, geloof ik. Dat heet ook Hot Reds. En dan hoor je Captain Beefheart zingen. En dat is een, ook een hele mooie gedreven tune. Nou, okay. 150 bijaarden daar. <laughs> ik vind het geweldig. Ja, we zoeken nu even naastig in onze database of wij Hot Reds kunnen vinden. Ja. Maar ik zie al een beetje jammer. Dat is jammer hoor. dat we dat, Oh... Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar goed, wij spelen het in ieder geval door aan Joost van Belkom. Die kan er ja, misschien ja. volgende week, uh, uh, nou ja, als hij weer uh, aan de bak moet... in Den Bosch op de Sint-Jan. Als alle festiviteiten van de restauratie voorbij zijn... dan kan hij er misschien iets mee. Ik vind het wel een heel goed idee. En dat plan, alle 150 bij elkaar... dat moet op een of andere manier te realiseren zijn, toch? Ja. ja. Hey, zou, nog één ding, Elia Kim. Zou je het, het echt missen als het nou weg zou zijn? Ja, ja, ja. ja. Dan mis je echt iets wezenlijks ja, voor, voor het ja, ja, ja. leven in uh, de Jordaan. Ja, dat is voor mij een stilte-moment. Uh... Ja, geestelijk. <laughs> dat heb ik nodig. Ja, oké. Okay. Voet... Druk leven, dat heb ik nodig. Je voetje, oké. Okay, nou, dan, dan uh, houden we hem erin. Dank je wel. Oké. Okay. En een goede nacht. Veel geluk. Dag. We hadden trouwens ook nog het geluid van de Wester willen voorleggen aan Joost en Balken, maar die waren eigenlijk zo slecht, omdat de, de, de, het geluid van, het, van de bijaard werd volledig overstemd door de geluiden van de straat. Dus daar gaan we niet veel aan. Wil, goede nacht. Ja. Hallo. Hallo. Gaat het ook over Amsterdam bij jou? Uh, nee, het, gaat, het kan over Groningen gaan, Het kan over uh, de stad in het algemeen gaan geluiden. Oh. Ja, ik, ik kan op verschillende manieren op verschillende dingen reageren. Oh, maar nou. ik vind het zeer fascinerend allemaal wat er hier gebeurt. Oh, dat vind ik, daar dat ben ik heel blij om natuurlijk. Ik ook trouwens. <laughs> ik vind het ook vooral vrolijk. Ik word er ook erg vrolijk van, maar, ja. heb ik gemerkt. Ja. Um, Groningen, zeg je. Nou, uh, Groningen. Nou, laat ik zeggen, uh, geluiden in het algemeen. Nee, eerst, eerst even de bijaard. Ik ja. heb zelf een paar uh, heel aantrekkelijke cd's met bijaardmuziek. Oh ja? Uh, ja, meneer Van Balkum, die zal ongetwijfeld ook uh, Dutch Singing Towers kennen. Uh, Ongetwijfeld. de Torens. Hij zal weg, dus ik kan het hem niet vragen. Maar... Oh, nee, nee, nee. Nou, dat is een hele aantrekkelijke cd nee. met, uh, met bijaardmuziek van, nou, bijvoorbeeld de Domtoer uit Utrecht, ja. uh, de Torens aan Middelburg, Groningen, Ede, Leiden, Veren stadhuis uh, bijjaard van Veren is. Dat is trouwens net een speeldoos, want daar had hij het ook nog over. Ja. Heel liefelijk en uh, een oh, ja. mooi kleine, uh, kleine, klokjes. kleine klokjes hebben ze in uh, Veren. Ja, ik, ik weet niet precies. Het klinkt, het klinkt heel, uh, heel, heel, Nou, wat ik zeg, als een speeldoos. Ja. Ook, maar, ook wel door de muziekkeuze, want er staan twee nummers van op. Maar dan uh, vind ik het toch ja? raar, als ik dat mag zeggen, mm. dat je op een cd naar een bijaard gaat luisteren. Dat, ja, dat vind nou... ik dan weer niet, dat, dan niet, dat werkt dat? <laughs> dat klopt. Nee, nee, ik heb ook wel vogels ideeën, maar dat houdt oh. niet in dat ik niet zou <laughs> genieten van uh, de vogels buiten. Nee. nee, je hebt wel gelijk en ik, ik, ik geniet ook van uh, de bijaards buiten. En dan kom ik inderdaad eventjes terug op Groningen, want Groningen heeft ook het enorme voordeel dat uh, de Martini Toren, daarachter heb je het Martini Kerkhof en als de bijaardier van Groningen dus op dinsdagmiddag en zaterdagmiddag speelt... Uh, dan worden luisteraars ook geadviseerd, of wordt ook geadviseerd, om dus op dat Martini-kerkhof te gaan zitten. Want dan zit je eigenlijk vlak onder de toren, mm -hmm. maar je hebt helemaal geen uh, uh, hinder van langstrekkende auto's en zo. Br briljant. Je ja. moet, je moet, ja. Dat is de beste plek om, ja. om, om te luisteren, is het Kerkhof, want er is het stil. Ja, zo heet het, het Sint-Janskerkhof, maar er, er zijn geen graven verder op zo. horen. Gewoon, nou letterlijk, een hof om de kerk. Oh, oké, okay. dus, ik dacht even dat het ja, ja. een Kerkhof was. Ja, ja, nee hoor. Nee. Dan zou het ook een goede um, plek zijn. Nou, verder, uh, oké. Okay. Uh, geluiden van de stad. Ja, het doe je natuurlijk direct denken aan uh, draaiorgels en straatmuzikanten. Ja. Ja. Uh, de gemiddelde straatmuzikant vind ik heel erg slecht. Dus, uh, maar er zijn een paar hele goede. Daar heb ik eens een keer een cd van gekocht. Er was jaren geleden een, een uh, Rus. Die was. Uh, heb ik hem met hem gesproken, in het Engels natuurlijk. Uh, afgestudeerd conservatorium en speelde daar gewoon in Groningen uh, in de regen uh, uh, prachtig, gewoon klassieke muziek op accordeon. Ja. En ik vond die man zo verschrikkelijk goed. Hij was zo virtuoos, maar iedereen liep langs hem heen. Want ja, het oog wil ook wat. En mensen horen liever uh, op straat een, een, uh, een, een band van, een orkest van tien slechte muzikanten dan dat ze één uh, virtuoze accordeonist horen. Dus ik heb van die man een keer een cd gekocht. Het uh, was ook een keer een Russisch uh, blazersensemble. Uh, vond ik ook vreselijk goed. Heb ik ook een cd van gekocht. Oh. En een keer een andere Russisch ensemble. Nou goed, andere geluiden van de stad. Ja, ja precies, mij, precies even, uh, even voorbij. Want dat is ook heel interessant, hè? Want dit, dit ja. over, hoe heet die uh, accordeonist? Weet je dat van uh, heet die Alek? Uh, ja, die accordeonist die heet Oleg Oh, nee. Oleg Lyschenko okay. en zijn cd heet Awakening. Oké, okay. nee, dat dus voor de ja. van mensen die dat nog eventueel zouden willen vinden. En ja. uh, heb je dan ook, luister je ook wel eens naar de geluiden van de stad... zonder dat er door straatmuzikanten... en een die ja. is ook een straatmuzikant... Uh, muziek wordt gemaakt? In, kan dat in Groningen bijvoorbeeld? Ja, nou, uh, uh, geluiden, kijk, geluiden die mij sowieso fascineren... en ik ben dan zelf muzikant en, en voel me aangetrokken tot elk geluid wat, uh, wat klinkt... Uh, dat, dat zijn voor mij bijvoorbeeld spoorweggeluiden. Oh, ja? uh, gewoon treinen. Dus uh, als ik op station sta... Of ik had het er toevallig vanmiddag nog met een vriendin over... Uh, als je in een trein zit uh, en zo'n zo koploper, die trekt op... Van, van hé, hey, wat frappant dat je inderdaad eerst een lage toon hebt... En dat hij dan daarna direct overschiet naar de toon van... Uh, zeg maar, zijn eerste boventoon. Een octaaf en een kwint hoger. <lacht> dus als hij optrekt, het begint... Mm, ja, dat is waar. Zo krijg je dat. Ja. En dat is altijd. En, en ik ben een tijd terug in een ICE, in een hoge snelheidsrein naar Wenen geweest. En die deed precies hetzelfde. Ook eerst een lage toon en dan de eerste boventoon. Een octaaf en een kwint daarboven. Maar die deed het anders. Die deed het als een soort sirene. Enzovoort. Nou. Het is, ik ben, en toen vroeg ik me ook af van, zou dat een stuk techniek zijn? Is dat de elektronica die ervoor zorgt dat, dat automatisch, zeg maar, na verloop van tijd de eerste boventoon van een bepaalde toon klinkt? Nou, zo ben ik heel erg bezig met geluiden van treinen. Hmm. En je zoekt dus ook in het en... systeem in, in, in die relaties tussen die tonen. Dat denk ik. Ik, wist nooit, ik heb nooit geweten dat de spoorwegen zo muzikaal waren. Maar... Oh, dat is ongelooflijk. Zoals als je sommige conducteurs hoort fluiten, dan denk ik, die hebben ik ons gehad. <laughs> <laughs> maar hou je dan ook van dat snerpen, als het bijvoorbeeld nat is, hè? de rails zijn nat en er is ja. een bochtje bij je in de buurt. En dan gaan die, ja. die wielen van de, van de um, rijtuigen, ja. die gaan dan ongelooflijk scherp krijzen. Ja. Daar hou je ja. ook van, hou je ook van. Trams door de bocht, Echt waar? Uh, treinen. Uh, jaren je... geleden heeft Jean-Michel Jarre ook eens een, uh, een cd uitgebracht. Een toen nog LP, Magnetic Fields. Daar laat hij inderdaad ook een trein langskomen. Eerst ook uh, rangierde treinen, maar later ook een, uh, een, uh, een, hoog, een hoogsnelheidstrein. een Franse hoogsnelheidstrein die dan uh, van links naar rechts door je huiskamer dondert. Ja. Dus dat is gewoon vreselijk leuk. Ja, ik vind het heel fascinerend. Heel ja, fascinerend. Dat, kijk, dat onderstreept onze stelling dat er heel veel muziek zit in de stad. En dat vind ik erg mooi om te horen, Wil. Ik dank ik je, je wel. Ja, Naar gedaan. Veel ja. plezier. En een goed in Groningen. Dag, dag. Dankjewel. dag. Op, wat zijn er op dinsdag en zaterdag? Moet je even op dat. Hoe heet het? Sint-Janskerkhof gaan staan. Want dan hoor je de haar dieren het allermooist. Tom, goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, ik hoorde net van. Uh... Joost van Balkon, ja. die zei van mijn opa, was nogal me serieus met zijn muziek. Ja. Uh, ik kwam in de tijd, uh, ik kom eens uit, oorspronkelijk uit Breda. En dan midden in de stad en dan in de zomer, als het grote vakantie was, dan mocht ik bij mijn oom in de bos gaan logeren. een paar neven. En die waren uh, net zo oud als ik. En uh, daar op kantoor, mijn uh, oom, die was uh, chef van de afdeling Financiën op het stadhuis en de werkte Toon van Balkon. De, de, de grootvader van Joost, van mijn gasten grootvader ja. van Joost, ja. En dan uh, gingen wij daar, gingen we, en dan gingen we, elke vakantie gingen we daar één of twee keer naartoe. En was het meneer van Balkon mogen wij ook mee naar boven, als je maar geen kattenkwaad uithoudt jongens. <laughs> nou, en dan gingen we met hem naartoe, naar het toerentje en dan naar boven. En hoe, toen, hoe Weet je dan hoe dat was om naar, naar boven te lopen als jongens? Hoe was dat dan? Hoe beleefde je dat? Nou, dat was een heel eindlopen. lopen oh. Dat was, uh, dus dat was zo'n, uh, ja, een en dan moest je toch uh, behoorlijk uh, lopen. Ik ging als de eerste keer, een van de eerste keer was ik vijf of zes jaar. Ik kom uit 1935, dus dat was toen 41, of 1941 ongeveer. En dan uh, mochten we met meneer van Balkom naar boven toe en dan ging je naar boven. En nou was je op een keer waar we ook zo uh, ja, grapjes onderweg aan het maken. En dat ik uit Breda kwam en toen had je nou al een controverse Breda en bos Vooral bij de voetbal voetbalmaken een BVV. En toen kwam het zo te sprake, zo van het... Uh, nou ja, dat breed eigenlijk niet zoveel. En toen zei ik, nou, we hebben nog wel een eigen volkslied. Nou, hoe is dat dan? Toen heb ik dat lopen zingen een paar keer. Moest ik het nog een keer zingen. En toen was ik boven en toen is hij... Uh, hij volkslied gaan spelen. Hij zei, nou, jij zingen en dan zal ik spelen. In de bos. En toen bos. hij daar werkelijk, zo op met mijn dingen, mijn zingen, dus in, in het hokje Wat waar zijn. hij zat te spelen, heeft hij een volkslied. En dat heeft hij een paar jaar, heeft hij dat dan eh, toch wel vol? Dat hij het per kwam. En toen zei hij, er waren no Bredana's, want hij was erop aangesproken dat Bredaarse volkslied in de I, bos gespeeld het, Dat het vonden die bossenaren natuurlijk helemaal niet leuk. Nou, ik weet niet of de meesten het wisten. Dat ze niet herkend hebben, Bredana's nee. zijn geweest... Die daar rondgelopen heeft en die ineens gedacht heeft: hé, hey, het Bridaanse volkslied. Wat was het voor man, die toon van balkom? Weet je dat nog? Nou ja, god, dus uh, ik ben 1908, 58, nee, 1954 dat ik hem voor het laatst eigenlijk gezien heb. Ja. Maar ja, vrij serieus. Wij stonden altijd gewoon op te wachten. Dan was het uh, bij mijn oom, gingen we naartoe en dan mochten we met hem mee naar het, het Sint-Jan lopen. Ja. En daar hebben we dus uh, een... ja, daar ging hij zijn hokje in. En dan gaten we daar een minuut of tien te luisteren. Was het veel kabaal, we allemaal trappen op die pedalen en zo. En erop timmeren. Maakte de En dan he, uh, gingen wij dus door de, boven langs die tinnen, door de, door de Sint-Jan lopen. Maar dan moesten we wel zorgen dat we op tijd terug waren. Ja. Want heet, dan, uh, anders gaat de deur vlot. Ik wacht niet op jullie. En dan gaat de deur op slot. En dan blijf je maar in de toeren zitten. Ja. Ja. En dat, uh, dan speelde hij een uur. Dat was woensdag of zaterdag. En dan ging hij naast het huis terug. En dan ging hij daar op het bekartement. Ja. spelen. Oh, wat wat uh, Joost van Balkom vanavond vertelde... was dat hij dan als jongetje... Een van de, ja. misschien wel de reden waarom hij dier is geworden... omdat uh, zijn vader, dus de zoon van uh, de ja, zeer, toon waar je het over hebt... Ja. dat hij um, een gnosienne van Satie speelde... en dat hij als jongetje daarboven in dit, op, op het dak van de Sint-Jan ja. liep... en speelde en in die dakgoten... en dat hij het gevoel had dat hij, ja, dat hij in een hele aparte wereld was. Hebben jullie dat ook gedaan, op het dak van die Sint-Jan? Uh, ja, ja. Dan, wij gingen... De met hem mee naar boven toe, langs die wintertrap gingen we naar boven toe, ja. Ja. En dan kwamen we in dat hokje, zo'n glazen hok was dat. En uh, dan, nou ja, dan bleven we nog even kijken hoe dat je dat deed. Dus, uh, hm. Omdat ik ook op een zanko was en zo allemaal. Dus uh, dat was het orgelspelen. En ja, bij haar, dat is toch heel wat anders. En deed een paar van die lappen aan zijn pinken om op die, uh, die dingen te slaan. En dan ook met zijn voeten. En dat was een heel. Ja, dat was echt behoorlijk. Een kabaal was dat. Ja. Hè? De trappen en die, uh, met die... Dus niet van de klokken. Nee, maar de trappen van... op die pedalen... en om um, die naar beneden te krijgen. Dus ja. allemaal. Ja, dus de bui-dier maakt bij zichzelf ontzettend veel herrie. Het lijkt ja. helemaal niet op muziek, maar herrie. En een... Ja, die maakt gewoon echt herrie. En uh, nou, we zaten daar een minuut of tien. En dan, en dan mochten wij. En ja, mochten, dan gingen we weg. En dan liepen we over het dak van de Sint-Jan. En uh, daar in de kerk kon je van de Sint-Jan kon je ook langs, daar langs. zoals was een galerij En dan kon je ze lopen. Hm. Nou, en dan uh, op sommige plaatsen hebben we dan onze naam en de datum er nog ingegaan. Oh, dus die, die zijn nu weggerestaureerd, denk ik hoor? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat ja. zal niemand zijn. Maar vond jij het ook zo'n mooie wereld daar? Want ik kom uit Breda en toevallig de het dier van Breda, dat was de dier Masse toen. Die kwam bij ons in de zaak, wij hadden een kapszaak in Breda. En daar heb ik ook een paar keer vaart en mocht ik, ook met, uh, hmm. mocht ik ook mee naar boven toe. Ja. En dat is een heel apart wereldje. Ja, je keek over, dan over de hele stad uit in de bossen ook. Hè. Ja, en ondertussen hoorde je muziek maken. Ja. En waarom ben je niet zelf bij haar dier geworden? Nou, omdat ik... Uh, uh, ten eerste, ja, uh, je komt er helemaal niet mee aan. Ja, je komt er dan één keer per uh, jaar kwam je ermee in aanraking, maar verder dus niet. Mm. En uh, piano spelen, daar ben ik eigenlijk nooit aan begonnen, omdat ik een paar vrienden had. En die, uh, die leerden piano spelen. Maar dat was elke keer als, wij, als ik vroeg, ga je mee spelen, waarbij buurjongens, was nee, ik moet studeren. Dus toen mijn vader begon, van, moet jij ook geen pianoles hebben? Nee, ik niet. En daarom is er eigenlijk nooit van gekomen. Okay. Ik vind het achteraf, vond ik het wel jammer. Maar ik vind het heel mooi dat jij weet dat het Breda's volkslied... dus dankzij ja, het het Toon van Balkum in bos ja, heeft geklonken. Dan, als het dan weer de zomer erop was... Ja. Het, zo jongen, ben je er weer? Ja. En dan is het, nou ja, ik geef boven... Nou, nog een keer het Bredeanse volkslied en toen na nou een paar jaar, toen vertelde niet. Toen zei hij, ja, ik was erop aangesproken zei ja. dat ik dat uh, volkslied speelde. Mag, mag niet meer. Tom, ik vind het een, een prachtige herinnering. Dank je wel. Ja, dag. Goedenavond. avond. Ja? Een goede, dag nog, goede nog. Ja. The sun don't shine, my valentine is far across the ocean My bed feels cold, my love's in tow, And I can't find the potion The birds don't sing, it's almost spring but blizzards rage inside me I hibernate and hide away Till the sun comes out to find me 'Cause March April May will wash away May. the gray. June and July, July. will make you star up in the sky. March April May will make you sing and sway. June and July, let's July. give love a try. I can't return my bridges burned and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine. But winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.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 Wash away the gray, June and July. We'll make you serve up in the sky. March April, May, we'll make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March from May, May, we'll wash away the gray, June and July. We'll make you sorrow up in the sky. March April, May, we'll make you sing and sway. June and July, let's give love. zou dit ook via de bijaard over de verschillende steden in, onze, in ons land zijn uit te strooien. Het was in ieder geval Wouter Hamel, March, April, May. En ook hij werd bij het opnemen van die muziek gedreven volgens mij door een zekere nostalgie. Ik zeg ook hij, maar hij werd gedreven door een zekere nostalgie naar andere tijden. Um, nou, meer berichten ook van Maaike van Gilst via e-mail. Die heeft genoten van het gesprek. Uh, ik vind het heerlijk, het klokkenspel in de stad altijd heerlijk om naar te luisteren. Het overkomt je meestal onverwachts... dat de mooiste muziek over de stad uitgestrooid wordt. En ik vind het een verademing vergeleken met het vele lawaai... wat je tegenwoordig van allerlei apparaten en hoor, verkeer hoort in de buitenlucht. Verder ben ik het helemaal eens met deze meneer, mijn gast, Joost van Balkum... dat we tegenwoordig in een tijd van vervluchtiging en vervlakking leven. Alles moet snel, even laten bezinken is er niet meer bij... Na de ene indruk direct doorholen naar de volgende indruk met als resultaat infobesitas. En dat is wel een, uh, een mooie term ervoor. Boven de graaf, muzikant volgens mij. Wat zeg ik? Muzikus. En een hele leuke jazzmuzikus uh, mailt ons dat op eerste paasdag 24 april aanstaande... een geluidshepping in Arnhem plaatsvindt. Het evenement heeft te maken met de geluiden van de stad. Tot in de jaren 70 had Arnhem een scheepswerf. De ASM, die werf lacht natuurlijk aan de Rijnkade tegenover het stadscentrum. De geluiden van de werf zullen nog een keer over de stad klinken. Deels voortgebracht op de oorspronkelijke materialen... dus ijzer, klinknagels, getimmer, geklop. En voor een deel worden die geluiden ook omgezet en gespeeld door een big band. Diverse muzici van het Gelders Orkest, drummers, et cetera, Het verhaal van de werf wordt dan nog verteld door Mathilde Zanting... Nou, dat is het Geluid van Arnhem. Eerste paasdag op de Rijnkade om half negen. Uh, door jazzmusicus Bo van der Graaf. 24 april, eerste paasdag in Arnhem in Geluidshebbening. Daar maak je dus muziek van de stad en met de stad. En dat is een geweldig idee. Helemaal in de geest van, uh, van vanavond zou je kunnen zeggen. Als je een heel mooi nummer wilt draaien... mailt Arjan van der Akker uit Den Bosch. Dan moet je Beautiful Noise van Neil Diamond draaien. Daar hoor je mooi de stadsgeluiden. Gaan we die in ieder geval even opzoeken. Voor zo meteen. Um, en dan gaan wij toch maar door weer met... Even kijken of het er nog op Twitter wat binnen. Nee, Twitter heeft niks opgeleverd vanavond. Zit niemand te twitteren? Jos, nacht. Hey, dagelijks. nacht. Hallo. Wat heb je, toch een leuk onderwerp. Ja, de, ja, dan, zit ik in de, dan zit ik in de auto en dan de laatste keer dat ik, ik heb je al een keer gesproken, ja. dat is al een hele tijd terug, een, oh. een aantal maanden, toen hadden we het over die, uh, die verschrikkelijke bezuinigingen, weet je nog, ja. over cultuur en ja. noem maar op. En, nou ja, uh, volgens mij uh, is het uiteindelijk, uh, valt het uiteindelijk allemaal iets meer mee dan we hadden gedacht toen. Moeten we nog even ja, afwachten, maar gaat de komende ja. maanden komen we daar nog wel eens op terug. Ja, laten we het hopen. Laten ja, we, het hopen. we zullen zien. Maar um, dan zit ik in de auto en dan, uh, dan af en toe dan is het heel laat geworden. Want ik ben beroepsmuzikant en ik dirigeer en dan, dan blijf je wel eens hangen na een repetitie. Oh. <laughs> en, dan, en dan in één keer gaat het, dan weer, dan gaat het over muziek en dan gaat het over, over de bijjaard. En ik dacht, nou, nu moet ik gaan bellen, want ik had een leuke anekdote of een leuke anekdote. Ik heb een, een ervaring met de bijaard. Ik, ik wist uh, ook niet, ja, zo misschien zoals heel veel mensen, die niet echt precies weten wat, wat een bijaard überhaupt is. Ja. Um, en ik ben uh, dirigent in een, uh, bij een orkest in België, vlak over de grens, bij Maastricht. En daar is uh, lid, uh, de heer uh, Kenneth Teunissen heet die man. Ja. En die is dat hier in Hasselt daar is die cultuur dus ook nog, ja, zoals je zelf al zegt, in, in, in Nederland hebben we die cultuur. En de Belgen hebben die cultuur deels ook nog. En um, dat orkest is uh, vorig jaar met, uh, op een concertwijs geweest naar Bamberg. En uh, toen heeft die Kenneth mij gevraagd um, of we niet een stuk konden spelen met Harmonieorkest en Bijjaard. Uh, en ja. en uh, wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon een, een bewerking gemaakt van een of ander stuk voor Piccolo en dat heeft hij vervolgens al bij afgespeeld. Super solistisch, super snel, heel virtuoos en. Uh... Ja, als je dat dan in een, in, in, in, ergens in, in, in Bamberg mag uitvoeren... dan ja, die mensen weten niet wat ze horen. <laughs> die uh, zijn daar helemaal van onder de indruk. Hm. En, um, maar jij was dat ook een beetje van onder ja, de indruk? Ja, ook wel. Nou? Ik, ik, kende het, ik kende het instrument helemaal niet zo echt. Ik wist, ik wist niet hoe het eruit zag. Je, Ja, het is wat je, je hoort het hè, als, je, als je door de stad loopt. En, en verder denk je, ja, hm. oké, okay, ja. ja maar jij, al, jij als dirigent, heb je net zitten kijken naar het spel van deze meneer Teunissen... Uit Hasselt, want dat is vind ik het fascinerend, dat, dat andere luisteraars is dus ook vertellen. Ja. Als je erbij staat, dan maakt het. Het, het bedienen van het instrument. Het ja. Ja, dat maakt heeft... al herrie, dat maakt lawaai. Klopt. Het zijn van die, van die van die houten staven, inderdaad, waar, waar, waar je echt op met. Hè? Want ja. het is gewoon, je moet echt Een rammen. Het is ook, fysiek. Ja, het is echt rammen. Ik vind het ook heel knap. Hij speelde ja, gewoon duizend noten per minuut uh, bewijzen van. Ja. Uh, echt knap gedaan. Hij had ook, uh, ik had begrepen dat, uh, dat Joost, die bij jullie in de uitzending ja. is, ook een, een mobiel bijaard heeft. Hij heeft het ook. Ja. Um, maar dat klavier wat erbij wordt, dat is natuurlijk gewoon dezelfde mechaniek volgens mij als, uh, als inderdaad in elke kerk. En uh, ja, hartstikke zwaar. En, en, uh, ja, echt heel knap hoe ze het, uh, hoe ze het doen. Mm. En uh, het leuke daarbij was nog dat, uh, dat hij me ook vroeg, ik ben hoboïst, en uh, hij vroeg me ook nog om een, uh, om een stuk met bijaard en hobo te doen. En ja, een bijjaard is zo'n raar instrument. Hè? Het is zo'n zo feest van boventonen en het is eigenlijk ontzettend vals. <laughs> maar op een of andere manier uh, werkte het gewoon. Uh, we hebben um, de Oblivion gedaan van, uh, van Piazzolla. Uh, de bekende uh, Argentijnse componist natuurlijk... na dat, uh, na dat stukje Maxima, uh, wat we allemaal ja. wel kennen. Ja, en um, ja, op een of andere manier... Uh, werkt dat gewoon. <laughs> ja. Het lijkt me toch wel heel, padjes met een hobo. Zo dat eile... Bijna, bijna als een stem klinkt die hobo. Met dat, met, dat, ja. met dat oude, ja moet je zeggen, dat monumentale geluid van die klokken. Wat natuurlijk toch van zo'n andere wereld is. Hoe, hoe kom je dan bij elkaar? Dat, is, dat is dan, lijkt me toch ja, wel dat, heel lastig. Dat klopt inderdaad. En uh, het, het, het is ook ontzettend moeilijk te intoneren, want je maakt er ja. een soort gemiddelde van. Je gehoor maakt er een soort gemiddelde van, maar wat ik ook niet begrepen heb, ik weet niet, is, is die Joost bij jullie in de uitzending nog? Nee, hij is weg. Ook... Hij is terug hij is naar de bos. Ja. Ja, wat, wat, ik, wat ik nooit echt begrepen heb, is die klokken zijn gewoon, ja, ze zijn gewoon vals. Ze zijn gewoon niet zuiver, omdat er gewoon heel veel meeklinkt wat, wat ja. niet helemaal die bewuste toon is. En ik vraag me af of dat gewoon uh, zo hoort, of dat dat van oudsher ja. gewoon ooit zo was. Of... Dus de kunst van ja, de dus klokkenmaker, de... hè? Dat, dat is een hele ja. aparte kunst om zuivere klokkentonen te creëren. Dat is, dat, dat, dat, dat, dat is wat hij natuurlijk wel uitlegt, hè? misschien ben je daar mee, uh, mee eens of niet, is dus dat juist daardoor het zo geschikt is voor moderne composities. Ja, ja. Ben je het daar mee eens? Ja, dat, ja ik, kan, ik kan me wel voorstellen. Nou goed, die tango die wij dan gespeeld hebben is niet modern. Maar <laughs> um, ja, je hebt het inderdaad over die combinatie. En uh, die combinatie was inderdaad heel ja. apart. Uh, ja. Maar, maar je uh, zou eigenlijk, we zouden eigenlijk nog iemand dus wel even aan het woord willen laten over de zuiverheid van de klok. Of je dat nou wel of niet haalbaar is. En als hij niet helemaal zuiver is, heeft de klokkenmaker het dan niet helemaal goed gedaan. Dat, bedoel je, dat, dat zou je eigenlijk ook wel willen weten. Of niet? Ja, ik vraag me af of het... Uh, of het, of het kan, of, dat, of dat, ja. dat, er gewoon, dat je gewoon moet zeggen... nou, uh, het instrument klinkt zo, ja. omdat, het, hè, omdat het zo gemaakt wordt. En, nee. en daar, daar wijken we ook niet vanaf. Want ik kan me toch voorstellen dat als je een klok maakt... dat je die ook um, uh, mooi in één toon met de juiste boventonen... en zo kan ja. laten klinken. Met stip. Ja, dat, ja. dat lijkt mij toch bijna wel. Want... Nou ja, misschien luistert uh, Joost... Hij is vast nog niet thuis om zes minuten over half twee nog mee. En dan kan hij alsnog even bellen. 0800-1121. Um, maar goed, of, of misschien wel een, een, klokken, ja, een klokkenmaker. Nou, die heb je, ja, heb je Ik wil het niet. Ja, nee. Het wereldje van de bijjardier zal zo klein zijn... dat uh, Joost waarschijnlijk weet wie Kenneth Teunissen is. Het schijnt een autoriteit te zijn in België. Ja, maar goed, het zal wel. Ja, maar, dat, uh... ja. Nou goed, <laughs> het is intrigerend in ieder geval. De, zuiver, de zuiverheid ook van het instrumenten van de klokken zelf. Ja. Volgens mij zijn ja, daar ook ja. hele mooie verhalen over te vertellen. En zelfs films over gemaakt. Uh, zo niet ja. boeken over geschreven. Jos, ik dank je in ieder geval voor, van, voor dit verhaal. En uh, bespreek elkaar. weer. Succes in ieder geval. Hou vol. Oké, okay, jij ja? ook succes met het programma. Dank je wel. Dan. Oké, okay. hoi. Hans, goedenacht. goeienacht. Hallo. Goeienacht. Ja, hallo. Daar ben ik dan. Ja, ja, ja precies. Je bent ik er eigenlijk eh, altijd, hè. Ja. Hoezo? Nou ja, je leeft gewoon... Ja, rare opmerking eigenlijk, hè. Ja, daar ben ik dan. Ja. Maar ik ik... Ik had meteen even een idee over die klokken waarom die op afstand wat, uh, wat jengelig klinken. Yeah. dat was de vraag. Volgens mij de, de, de lage tonen en de boventonen. Yeah. Die, die gaan niet even snel door de lucht, volgens mij. Okay. Daar zitten hele kleine verschilletjes in, dat denk ik. En als je dan op een hele grote afstand. Want zo'n nee. klok hangt toch wel 150, 200, 300 of nog veel verder hoog. Maar ik kan het daarmee misgaan. Maar... Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat, dat, dat, die, dat gevoel van onzuiverheid in één klok. Dat dat, um... Ja, uh. en het is natuurlijk ook zo. Die dingen moeten natuurlijk af en toe eens een keer gestemd worden. eigenlijk, oh. Want er wordt wel steeds op geklopt. Maar hoe doe je dat met een klok? Ja, door er een stukje af te veilen, veilen of er een stukje bij je op te plakken. Oké. Okay. En dan nu? kun je hem weer stemmen. Maar dat is natuurlijk gigantisch duur, zo'n stembeurt. Je kunt niet even een stemmetje laten komen zoals bij een piano. Hè? Nee, nee, dit is echt een operatie. Ja. Die klok die moet eruit en zo. Ja, net, ja, ja, precies. ja. en dan zou je er een stuk of uh, 30 hebben. Ik weet niet hoeveel erin zit. Uh, nou, ik wou eigenlijk. Ik zou wat gaan vertellen over. Um, Stadsgeluiden. Ja. Moet we daar maar mee beginnen. Dat is, ja, <laughs> ga je gang. Um, toen idee. ik een klein jongetje was. Ja. Ik kom uit een elektronische familie. Mijn vader verkocht geluidsapparatuur en zo. Toen had ik een bandrecorder. En dan had ik ook een microfoon bij. Ik was een jaar of negen of zo. En toen had ik ontdekt dat als je die, met die microfoon kun je dus het geluid harder laten klinken dan het in het echt is. Als je daar ja, ja. een stem voorhoudt, dan klinkt het uit de luidspreker harder. Dus op een bepaald moment had ik bedacht dat het leuk zou zijn om de microfoon in mijn kamertje buiten te hangen, waar dan de spelende kinderen op het grasveld waren. Wij woonden in een flat. En dat geluid tussen die twee flats, dat kon ik dan opnemen. Er ja, ja. waren gewoon kinderen aan het een verstoppertje of zo. Oh, heel mooi geluid, spelende kinderen. Ja, dat is een heel mooi geluid. En dan zet ik het uh, dikke draam weer dicht. En dan de bandrecorder zo hard mogelijk. Want dan gaat die microfoon niet meer rondzingen. Hè? Ja. Begrijp je? Ja. En dan hoorde hoor ik dus die kinderen veel harder dan wanneer je... Um, <laughs> Buiten um, was dat te luisteren. Ja. Het, het, het raam open had. <laughs> ja, je hoorde gewoon wat ze zeiden en zo. En je kon ze verstaan. Het was ontzettend leuk om naar te luisteren. Een soort, een soort uh, muziek concreet is dat. Hè? Ja. Dat is gewoon muziek concreet. Ja. Je genoot daarvan. Je had daar dus als jongetje al gevoel voor. Ja het is hartstikke leuk om naar te luisteren. En uh, het is wel grappig. Ik wacht, ben een, uh, ja, wacht even Hans voordat je doorgaat. Want ik ja. heb begrepen dat Joost van Balkom heeft inderdaad even teruggebeld. Okay. Dus het is misschien wel leuk om dat eerst even uh, te, te doen. Want je had daar zelf ook een uh, antwoord op. En de vraag was van Joost. Dag Joost, daar ben je nog. Ja, hier ben ik. Uh, ja, heel goed. Ja, ik, ik hoorde iets over de valsheid van klokken. Dat, uh, dat uh, die meneer dat zo uh, opviel. ja. En dat klopt ook. Uh, uh, dus een klok is eigenlijk, uh, het heeft een hele eigenaardige boventoonreeks. Waarbij eigenlijk een. Uh, ja, laat, normaal gesproken hebben dus zeg maar, de, de, de, de andere muziekinstrumenten zijn majeur, hebben major boventoonreeks. Yeah. Dat wil zeggen dat je dus, zeg maar, uh, even, even technisch te zijn. Dus als je op een C, zeg maar, een, uh, uh, uh, als je C zou nemen, dan heb je zeg maar meteen de E, de grote terts zeg maar, als boventoon. Een klok heeft eigenlijk een grote terts en een kleine terts als boventoon. Waardoor die echt als heel erg als vals wordt ervaren. Ja, Oké, okay. en wacht even, voor, voor het, voordat je doorgaat en dat uitlegt, ja. want er zijn dus mensen die niet met muziek vertrouwd zijn die, die nee, niet dat weten dat wat, de, wat boventoon is. Kan, kan je dat ja. in twee zinnen uitleggen? Ja, dus ja, ik zal het proberen. Kijk, een boventoon uh, uh, uh, uh, maakt zeg maar, de klankkleur van een, ja. van een muziekinstrument... Of, uh, van, uh, of van materiaal, zeg maar. Maar het, het is dus toch de, zo dat in, als je één toon aanslaat... dan denken we dat we één toon horen... maar daar klinken dus ook nog andere tonen, tonen in mee. Ja. Doordat je Top. ook nog, uh, zeg maar, als je een snaar neemt... klinkt er ook altijd de helft van de snaar mee. Om het even zo heel plastisch ja. uit te drukken. Top. Dat geldt bij Top, alle inderdaad. instrumenten. Dus de klinkende eigen, Je hoort niet één toon, maar je hoort... Een, heel, een hele serie van tonen. Ja, je hoort een hele serie van tonen. En, die, uh, en uh, dus uh, bepaalde instrumenten hebben gewoon een, een ander soort boventoonreeks... waardoor ze anders klinken. En hoe komt het nou dat een... dat een kerkklok een andere... Een, echt zo'n wezenlijk andere boventoonreeks heeft? Ja, klopt. En uh, dat is eigenlijk het karakteristiek van een westerse klok. En dat wordt eigenlijk door uh, muzici als heel vals ervaren... omdat namelijk alle instrumenten, laten we zeggen, majeur boventoonreeks hebben... En een klok heeft dus een mineur boventoon. En hoe komt dat eigenlijk? Waar ligt ja, aan? dat dan? Ja, dat ligt aan de bouw van de klok, zeg maar. Uh, en uh, ja, ik heb zelf, heb ik ooit eens dus een boventoonproject gedaan. Uh, waarbij dus ik uh, een concert speelde met alleen maar boventoon van klok. Alsof het, zeg maar, een na, na, uh, uh, uh, soort klankschaal zou zijn. Ja. Zeg maar. En uh, dat het werkte zo meditatief dat mensen daardoor heel erg emotioneel hm. werden. En, dus ik denk eigenlijk zelf dat de vroege christenen gewoon toch in de klok een bepaald soort eigenschap hebben gevonden, die ze dus zeg maar met het geloof wilden associëren. Oh, okay. want, want, want het raakt dus, die trillingen waar het over gaat, en die speciale combinatie van trillingen, raakt dus iets in je gemoed. Ja, inderdaad. Ja. En, dan, en dan heeft het wel, dan kan je daar dus heel hele, hele theorie aan verbinden. Dat kunnen we nu niet doen. Nee, dat snap ik. Hè. Ja. En overigens nog, we... nog nog één ding, dat, dat zuiver, onzuiver, het repareren van klokken. Ik bedoel, ja, dat uh, of, kijk, ik uh, kan je, je, je voorstellen. Bijvoorbeeld de, de oudste Sint-Jan... die is nog nooit ge, uh, zeg maar herstemd of uit de nee. toren geweest. Dus, uh, dus dat, dat, dat stemmen van klokken is eigenlijk bijna nooit nodig, zeg maar. Hmm. Uh, ten zijden bijvoorbeeld in de, in de jaren, jaren 50, 60, 70 had je natuurlijk heel veel zure regen. Dat is eigenlijk wel fataal bijna geworden voor ons uh, klokkenbestand, zeg maar. Omdat dus, uh, de klokken toen voor het eerst echt heel erg door corrosie werden aangetast. Maar normaal gesproken uh, gaat dat gewoon heel erg lang mee, zeg maar. Ja, en ook het herstemmen van een klok hoeft eigenlijk zelden te gebeuren. En nog één ding, dat is dan weer voor mij interessant. Zijn er nou vermaarde klokkenbouwers, die, die echt hele zuivere, of hè, zuivere, hè, tussen aanhalingstekens, klokken konden bouwen? Zijn die er? Is heeft Ja, er nog een... steeds. In uh, Nederland zitten twee uh, wereldvermaarde klokkengieterijen. Dus uh, allebei in Brabant. is dus in Aarde rixel zit Petite Fritsen. En in, uh, in Asten zit uh, Koninklijke IJsbout. Ja, en die kunnen... En uh, zij maken dus echt klokken die gewoon ...zo zuiver mogelijk gestemd zijn. Maar okay. nog, nog steeds zal die... ...zeg maar die, die dat, valse boventoon... Dat die, zal, ja, ...die zal erin blijven zitten. Okay, nou. Want ijsbouw is bijvoorbeeld ingeslaagd... Uh, uh, ...om uh, zuivere klokken te gieten... ...met alleen maar dus een grote tertsel in... En dat ervaar je toch gewoon heel anders, zeg maar. <laughs> dan is het weer niet goed. Dan is het zuiver, ja, ja, dan, dan, dan, dan, dan is het niet dan goed. dan kun je natuurlijk niks, dat vind ik wel begrijpen. Dat ja. vind ik nou een dat is als, als het zuiver is, dan is het niet goed, jongens. Dat nee, dan is het gewoon niet goed. Nee, nee, dan moet je maar vanuit gaan, ja. Laten we daar nou Denk de rest van, van ons leven ja. mee doorbrengen. Dan, dan ja. zijn we eindelijk waar we wezen willen. Joost, uh, fijn dat je nog even terugbelde. En uh, uh, wel thuis straks. Hey, tot ziens. Dankjewel. Welterusten zou ik aan zeggen. Dag. Ja, ja, ja nou, dat, nog even dan. Ja. Dag. Hans in Almelo. Nou, nou heb je het, uh, dat verhaal gehoord? Ja, dat is, ik ben zelf muzikant. Dus ik zat natuurlijk aan zijn lippen. Ja, dat begrijp ik. Aan zijn lippen. Fantastisch. Dat is geweldig <lacht> om te horen. Ja, ja, ja. Maar goed, jij ja, wou ook ik, nog iets vertellen? Nadat ja, je... nou, ik, ik, uh, ik, even een korte anekdote. Ik ben een grote fan van Brian Eno. En ik las een tijdje geleden dat Brian Eno er een hobby in had... om zijn, um, zijn muziekspelertje... deed hij dan een microfoon aan... Ja, ja, ja, ja. met een snoer van 100 meter. Of uh, 20 meter. Dat snoer dat hangt hij in een boom, hij is dan in Afrika bijvoorbeeld. Hè. Dat hangt hij in een boom. En dan gaat hij de geluiden van de stad horen. Net zoals die microscoop. Die, het is gewoon een microscoop op het geluid. Het ja, um... is fascinerend, ja. toch? Dat je dan wat je dan registreert. Ja, het is geweldig, want dan ga je dus allemaal kleine details horen. Hè. En, en er zijn tegenwoordig veel betere microfoons dan vroeger natuurlijk. Maar uh, over carolions heb ik eigenlijk nog, nog twee verhalen. Doe, doe, doe, doe dan één, want ik wil ook nog even Erik aan, aan nou, de telefoon laten. Ik woon trouwens aan de voet van uh, de Sint-Georgius in Almelo. Ja. Daar is de carolionist uh, Wim van der Linden, die zal Joost wel kennen. Ja. Echt aan de voet. En je hoort iedere dag, of iedere dag, hoe vaak hoor je dan... Uh, Elke dag. Elke ik, kan dag? Tijd, ik kan de tijd eraan afmeten, uh, er zit een kwartier muziekje op en soms eh, op donderdagochtend dan speelt de, is er altijd carillonmuziek. Ah, oké. Okay. En ze doen ook van die projecten als met harmonieorkesten. En, en hou, je er, hou je ervan ook dus? Ja, ik vind het prachtig. Ja. Ik vind het geweldig. Nou, nou, vertel, Heerlijk. Vertel dan nog één verhaal. Ja, er, er is een kerkje in Dingsperlo. Ik zei al, mijn, uh, mijn vader die verkocht geluidsapparatuur. Hè? En wij deden onder andere dingen als geluidsversterking in kerken en zo. En toen deden we een geluidsinstallatie gewoon in de kerk in Dingsbelo. Maar aan de kerk vast zit een oude toren. En die toren hoort eigenlijk niet bij de kerk. Die is van, de die is van een club. Ja. En die, daar hadden ze uh, ergens in de jaren tachtig een carillon in laten bouwen. Echt mooi carillon. Er werd ook uh, wekelijks bespeeld en uh, heel erg prachtig. Maar het carillon was, ma was alleen maar aan de verkeerde kant van het Stadje te horen. Je moet je voorstellen, Dingsbeloos Centrum. en dan aan uh, de ene kant van de toren, die gaat richting een woonwijk. En daar zaten zat klankgaten in de, in de toren. Dus daar kwam het geluid heel mooi uit. Maar juist op het, op het centrumplein, op de markt. en verder de winkels en zo. de winkeliers hadden ook meebetaald aan het caballon. daar was niks te horen. Een beetje verwaaid caballongeluid. Dus dacht de gemeenteraad, nou dan besluiten wij om, die, om daar gaten in te laten maken die wat groter zijn. Maar dat mocht natuurlijk niet, want het is een 15e eeuwse toren. Ja. Toen heeft de, de bijadier die daar werkte, die kende mijn vader, dus die zei van... ...kunt u niet een paar luidsprekers bouwen, hele grote, die dan op de plek komen te hangen... ...waar er zitten wel gaten bovenin die toren. Dat is waar ze de vlag uithangen van die luiken. Hè? Dus in elke hoek van, het, van de toren zaten luiken. En aan één kant kon je daar in principe wel twee hele grote luidsprekers in zetten. Waar hadden we dus op aluminium, uh, doorzichtig uh, van het gaatjes aluminium, hadden we per stuk iets van negen luidsprekers geplaatst. Van die autoluidsprekers die heel hard kunnen en die goed tegen slecht weer kunnen. En dan in het dus en dan twee, twee stuks, dus 18 luidsprekers. Dat is een kleine PA-installatie, daar kun je heel goed mee dat dorp over. En dan. ...in de kerk zelf, in, in het carillon zelf, bij het carillon, moesten microfoons geplaatst worden. Maar dan wel hele hoogwaardige microfoons, want die moeten die gigantische klappen van die klokken op kunnen vangen. Dat is verschrikkelijk hard. En je, je moet dus eerst, want mijn vader en ik deden dat klusje samen... ...en ik was degene die steeds naar boven ging, over die middeleeuwse, bijna middeleeuwse trap... En dan precies op het moment dat natuurlijk het carillon niet sloeg, je wist dan precies, nou kan ik 10 minuten naar boven, kan ik gaan luisteren, kan ik die microfoon ergens neer gaan zetten. Gauw weer naar beneden, want je wordt echt doof. En dan gaan we op de versterker luisteren met een luidspreker met een hoofdtelefoon of het geluid niet vervormd is en dergelijke. Nou, goed, om een lang verhaal kort te maken. We hebben daar twee of drie microfoons ingezet op verschillende plekken om alle geluiden mooi te kunnen opvangen. Nou, dus een hele bende regelwerk in regelwerk. Dus wil, wil je het nu uh, wel echt naar je, naar, je, naar je point toe werken, alsjeblieft? Nou, op een bepaald moment was die installatie dus klaar. Hè? Dus het hele dorp verschrikkelijk blij. En ja, toen was het klaar. Volgens mij zit die installatie er nog steeds okay. in. Dus, uh, maar het, het, het gevoel om in zo'n carillon te lopen, dat is wel heel da, apart. Dat hoor. bedoel in ik. oude toren. Ja, dat bedoel ik. Hans, ja, dat uh, uh, mooie verhalen vanuit Almelo. Dank je wel. Goedemorgen. Ja, Goeiedag nog. Dankjewel. Um, want Erik Welten had mij gemaild. Uh, we noemden net uh, Arie Abbenes, Is um, uh, als belangrijke bij haar dieren, Dat blijkt zijn oom te zijn. Nou, Erik, hallo. Ja, goedemorgen. Ja. Nou, ik, ik ben nog wakker. Wat leuk. Ja, nog steeds wakker. Heb ja, je veel inderdaad. met, uh, met Arie Abbenes te maken gehad? Ja, het is het, inderdaad, het is mijn oom en uh, hij, is, hij was uh, altijd docent op conservatorium in Utrecht ja. uh, in, in het bespelen van, uh, van Bijjaard. Ja. Uh, hij was stadsbijjaardier van Utrecht op de Dom, uh, Eindhoven en uiteraard in Asten. Ja. En als geboren Astenaar uh, is, is net wat Joost zei, Kijk, koninklijke Ijsbouw, ja dat is natuurlijk uh, het bedrijf in Asten, zal ik maar zeggen, op, op dat gebied... Dus ik ben als kind zijn behoorlijk opgegroeid met klokken. Ja. Het, is, het is ook nog zo dat, dat Asten is ook ieder jaar naar klokkendagen. En het is ook de, de, de leus die ze daar hebben. Dus het is Asten wat de klok slaat. Waarschijnlijk <laughs> natuurlijk heel toepasselijk. Ja. Want ja, daar staan ze onbekend inmiddels over de hele wereld. Dus uh, ja. En wat, ja, kijk wat Arie betreft, als klein jongetje ga je natuurlijk heel veel mee de toren in uh, de domtoren in Asten, noem maar op. Lekker op het dak leven, genieten in het zonnetje. Ja. En uh, luisteren naar zijn uh, schitterende spel. Want dat deed jij dan? Je ging dan mee naar de, bijvoorbeeld de dom als hij nu terug moest ja. spelen. En dan ging jij ook op het dak een beetje. Uh... Ja, dan ging ik met mijn neef. Die zei ervan kom we er gaan even luisteren. En dan klommen we naar boven toe. En dan was het van, nou, dan kwam je bij een deurtje waar je dan eigenlijk officieel niet verder mocht. En dan ja. Ja, weet je dat gaat hè. Want die nacht is natuurlijk aantrekkelijk. En dan lag je lekker zeg maar, op het randje van de dom. Kon je over de hele stad uitkijken. En dan genietend van Aris en spel. Uh, hij is wat? daar echt een, een meester in. En, uh, en was je dan ja. ook net zo gelukkig als Joost van Balkum op zo'n moment? Ja, Hij had een herinnering aan, aan een gnossienne ja. van Satie. Daar, daarboven nou, in, in die wereld. Had jij zo, ja. Heb jij ook zoiets? Ja, heel rustgevend was het. Want kijk, inderdaad, waar je heel vaak hoort in alle verhalen. Karel Jong, de klokken, maakt natuurlijk ontzettende herrie. Ja. Het is gewoon een kabaal. En ik hoorde dus inderdaad, hoor ik jou zeggen dat er in een mail kwam iemand voorbij met de concerten met de, met, met de bijaard. Uh, ja. IJsbouw heeft uh, destijds ook, waar Arie op is gaan spelen, ik geloof het eerste reizende gemaakt ter wereld. Dat was een soort aanhanger achter een vrachtwagen, ging ja. gewoon een carillon in uh, met een bijaard erin waar hij op speelde. En, en, ja, het was gewoon rustgevend en het is nog steeds, als ik dan terugkom in Asten en het is Markt of iets dergelijks, dan, dan was het gewoon genieten van, uh, ja. Ja, van het klokspel. Ja. En het is zelfs zo dat, wat Joost net ook zegt over, over ijsbouwtjes... Die, die maken zo'n zuivere klokken dat je gewoon kunt horen als je in de stad loopt. Uh, inmiddels ben ik wel uit, moet ik zeggen, maar dan kon je gewoon horen... Of het een of de klok uit Asten te kwamen om hmm. bijvoorbeeld uit Adrixel. Ja. Heb je er wel eens gewerkt ook op dat bedrijf? Als het, als... Nee, nee, Mijn uh, vader heeft er gewerkt. Uh, mijn buurman die heeft daar heel lang gewerkt. Die was meestergieter. Uh, ja. Die heeft uh, zelfs destijds nog gespeeld in een commercial van een grote bierenfabrikant. <laughs> Vakmanschap uh, is meesterschap. Vakmanschap is meesterschap <laughs> ja, inderdaad. Ik al, ja. En een goede kennis van me die is er nog steeds klokstemmer. Ja, okay. die, uh, uh, ja, die, die, die staat daar gewoon eens inderdaad te veilen en te doen dat uh, ze in de goede ik, klank zijn. Ik heb het gevoel alsof er over Aston en die Koninklijke eibouts nog een, een, eigenlijk een aparte uitzending gemaakt zou kunnen worden. Wel heel leuk om jou nog even diezelfde herinneringen op te halen aan uh, oom Arie oom Ari abonnees. Ja, eerlijk. en nog steeds hoor. Het blijft uh, trots van de familie, zullen we ja, maar zeggen. Geweldig, dankjewel. <laughs> Goedenacht. Graag gedaan. Wij, wij hebben Beautiful Noise.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 Up from the park It's the song of the kids And it plays until dark It's the song of the cars On their furious flights But there's even romance In the way that they dance To the beat of the light Joy of strife Like a symphony played By the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise Coming into my room And it's begging for me Just to give it all Neil Diamond bezingt. The Music of Life in Beautiful Noise. Uh, nog een reactie van Jan-Willem Fokkenrood uh, uit Zwolle... die veel herkent van het verhaal van Joost van Balken, ook docent. Hij is het alleen niet eens met de stelling dat jongeren de diepgang missen... die wij, wat ouderen, wel claimen te bezitten. Wat ik zie is dat juist de jeugd zich op vele verschillende manieren... laat beïnvloeden en daar hun eigen conclusie uit trekt. Dat zorgt voor een ongekende creativiteit... een smeltkroes van verschillende stijlen, muziek en culturen. Op het eerste gezicht wellicht oppervlakkig bij bijna inzien zien juist een verrijking. Het is een kwestie van tijd dat in die smeltkroes ook de diepgang zich vormt. Een kwestie van leeftijd. En dat is wel een zinnige uh, reactie, Jan-Willem, dankjewel. Tot slot dan, een paar minuutjes voor twee, Ari. Ja, uh, hallo. Een paar minuutjes dan. Ja, precies. Nou, Je hebt even moeten wachten. Kom ik uh, duidelijk door? Ja, heel duidelijk zelfs. Oké, okay, nou, van de, van de 17e eeuw naar de 21e eeuw. Okay. Ik kom van, die, van de voet van, uh, aan die oude Wester, ja. ben ik uh, rond 83 ben ik, uh, in Wees terechtgekomen. Nou, ik voel me dit meteen thuis, met dat carillon. Ja. Hartstikke mooi. <laughs> oude grachie, een stukje aan de vecht. En gezellig, laat in de ja. avond, het carillon. Dus jij was helemaal gelukkig. Maar, maar in dat oude binnenstadje van Wees komen we ineens allemaal nieuwe bewoners. De pandjes worden verkocht. En wat denk je? Er ontstaat een hele strijd over dat het carillon uit moet. En er loopt dus nu ook een rechtszaak uh, Echt waar? Uh, uh, over. Het is dus een hele gecompliceerde toestand. Maar je, je snapt die mensen niet, maar het, het wordt nog geleid door de Partij van Nostalgie. Ja. Het is uh, D66 loopt voorop om het uh, carillon stil te zetten. Om het stil te krijgen, oké. Okay. Ja. ja, Dat noem je de Partij van de Nostalgie. En, uh, uh, do, doe jij mee aan die strijd? Of, uh, nee, ik... ik, ik ik, ik, uh, ik kom uit Amsterdam. Ja, maar ik bedoel het, voor het behoud van het carillon. Ja, maar ik ben er wel voor, maar het, het valt me op. dat Amsterdamers die hier dan wonen heel veel, allemaal liggen te zeiken. Terwijl eerst de, de, de trendhoek om waar ze woonden. <totstuk> waar je alles hoorde, heel gek. Ja. Dus er is ook een stukje negatief geluid. Ja. Maar volgens mij werden klokken gegoten, toch in Heilige Lee. Nou, dat weet ik even niet meer. Ik heb nou, net uh, Asten nou, nou, gehoord en nog een mee plekje. Mee. Maar, ja, goed. maar goed, jij bent een, een, een liefhebber. En dat is omdat je ermee ja, opgegroeid jammer bent. Ja, als het s'nachts stopt. Want het ja. bepaalt de sfeer. Ja. Al, al staat er mist in wezen. En je loopt dan, eh, zeg maar, s'avonds eh, zo rond. Maar dat is, dat is al als je bij de muntoren komt in Amsterdam. En het ding, dat gaat. Dat, dat, ja. Dat ben je gewoon, maar ik, ik sta er verbaasd van. Dan ben je dat thuis. Ik denk mensen erover klagen dat ja. ze er last van hebben. Ze liggen wakker, maar ja, ik denk dat ze hier van die hypotheek wakker liggen. Ja, nou, misschien is dat wel, projecteren ze het wel op die arme kerklokken. Arie, ja. uh, wees gelukkig in Weesp. Ja, waar ik... En ik wees een je leuk, nog goeienacht. een goede Leuk, uh, nou, misschien een, een, een andere kant. Van, maar Al die wezens nee, die daarna moeten bellen. Ja, <laughs> dat hebben ze niet gedaan. Dus ze slapen toch? He? Ze slapen, ja, ze liggen, ze liggen ja, niet wakker. Dus Ik dank je, je wel. Wakker. Dag Arie, ja, goeienacht. Dood. Dood ziens. Ja. Dag Zometeen, nachtzuster van Max met Astrid. En dan kunt u ook mee gaan bellen. En morgen heeft Klaas te gast Menno Hurekamp. Want Stand.nl van de NCV van George Vreulich bestaat tien jaar. Menno Hurekamp is socioloog en publicist. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas. Um, over stand.nl gesproken. Gaat jouw gast Menno wel eens naar een radioprogramma bellen? Of een brief schrijven naar een krant? Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.